Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Schiphol annuleert morgen vanwege de sneeuw een groot aantal vluchten. Hoeveel vluchten in totaal worden geschrapt is niet bekend, maar zeker is dat 150 vluchten van KLM niet doorgaan. Volgens de vliegmaatschappij gebeurt dat in overleg met de luchthaven. Zowel binnenkomende als vertrekkende vluchten gaan niet door. Door het preventief schrappen van de vluchten hopen de vliegmaatschappij te voorkomen dat mensen voor niets naar Schiphol afreizen. De herstelwerkzaamheden aan een kapotte bovenleiding bij Utrecht zijn klaar. En dus rijden de treinen weer volgens dienstregeling, meldt ProRail aan de NOS. Bij Utrecht Lunetten brak gisteravond een bovenleiding. Een trein reed daarna tegen een loshangend deel daarvan. NS verwacht dat de herstelwerkzaamheden vanmiddag al klaar zouden zijn. Maar dat duurde uiteindelijk veel langer. Aan de kust bij het Friese Wierum is opnieuw een dolfijn aangespoeld. Wandelaars zagen het dier bij App honderden meters verderop liggen op het wat. Toen de dierenambulance aankwam bleek de dolfijn al dood te zijn. Het dier wordt naar Utrecht gebracht voor onderzoek. Woensdag spoelde op dezelfde plek ook een dolfijn aan. Die bleek nog te leven en is naar een opvangcentrum gebracht. Het is bijzonder dat er dolfijnen aanspoelen in het gebied... omdat de dieren niet in de Waddenzee leven. De kustwacht houdt de situatie de komende tijd in de gaten. Schaatser Jenning de Bo heeft een zilveren medaille gewonnen op de Olympische 500 meter. Eerder had hij ook al zilver gepakt op de 1000 meter. De Nederlander was opnieuw net wat langzamer dan zijn grote rivaal Jordan Stoltz uit de VS die het goud pakte. Voor skeletonster Kimberly Bos lijkt de kans op een medaille uitgesloten. Op de tweede dag was ze zelfs langzamer dan gisteren. En met nog één run te gaan staat ze nu op de twaalfde plek. Vier jaar geleden won Bos nog brons op de Olympische Spelen.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 Met nu, The Nightwalk.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 Stap met in de zaal Jij stuk komt niet meer te spelen. walk Mainstage. Mijn naam is Mario Zandvoort. En iedere week van 9 tot middernacht het eerste uurtje. Het beste van dance, R&B een beetje pop. Dus door het laatste show nieuws, de partyupdate De 10 boven. Beste plaat van dansgroep. Straks in het tweede uurtje DJ Mouso met zijn Global Housewives. En straks in het derde uur vliegen wij helemaal naar Italië... met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. En als opening uh, nieuwe muziek gemaakt door uh, DJ Mouso en, uh, en ondergetekende... de uh, weekend. Wat ga je doen? Er komen nu weer een hoop lekkere muziek. Jouw warming-up voor jouw stapavond. Wat dacht je van de, nu op de radio Harry Romero? Met Don't You Want Some More? Een oude gouden klassieker...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 Love, not a perfect love, but don't you want some more? It's not a perfect love, but don't you want to more? Don't you want some more? Don't Come on,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 Zanfort ZFM, the Nightwalk Main Stage. Nightwalk Main Stage. <laughs> the best new tracks in house, tech house, and more. You hear it only on the Nightwalk Main Stage. Hey, hey. Saturday afternoon, you're so Stop. van veel te laat naar huis. Rijd voor de. Even zitten, schoenen doen pijn, maar we willen nog lang niet klaar zijn. Nog één drankje, nog één lied, tot de zon zegt: jullie moeten naar huis. Geniet. Zandvoort, zaterdagavond. Een wandeling over het strand door de duinen... en het centrum van Zandvoort, de Nightwalk Mainstage. Hoort de muziek uh, alweer een eigen productie. Zaterdagavond, Party Night. En ik heb even een beetje shownieuws voor je. Snoop Dogg, die traint eind deze maand op in Amsterdam. De rapper staat op uh, 26 februari in de Melkweg. Zo maakt het uh, poppodium uh, afgelopen voedselpakket. Snoop Dogg... Hier zo na 14 jaar terug in de Max, de grootste zaal van de Melkweg, dat is qua capaciteit wel een stuk kleiner dan bijvoorbeeld de Dome of uh, Ahoy, uh, waar de Amerikaanse rapper in 2023 optrad. De kaartverkoop voor de eenmalige show gaat, uh, die is al begonnen, die is gisteren om 10 uur begonnen. En Snoop Dogg is al tiental jaren actief in de wereld van de rapmuziek. De artiest is zonder meer bekend van nummers als Sensual Seduction en Drop It Like It's Hot En natuurlijk van de reclame. Je ziet hem uh, regelmatig voorbij komen. Zie je hem eens antwoord? Hij doet ook mee steeds. Nog meer nieuws. Shakira die geeft dit voorjaar een gratis concert op de Copacabana in Rio de Janeiro. Het concert op het wereldberoemde strand uh, in de Braziliaanse Miljoenenstad vindt uh, plaats op 2 mei. Zo maakt de burgemeester Eduardo Pes bekend. De Colombiaanse zanger werd, uh, wordt de derde wereldster in drie jaar tijd. die een gratis, uh, groot gratis optreden ge geeft uh, op uh, Copacabana. 2024 was het Madonna en vorig jaar trot Lady Gaga op uh, voor het uh, publiek. En Shakira is momenteel nog bezig met een wereldtournee... in het kader van haar album La Mujeres, Janu, Lorano, of zoiets dergelijks. Ja, moeilijke namen allemaal. Met die toer verbeterde Colombiaanse zangeres in dit jaar het, al het Guinness Book World Record. Voor de succesvolste tournee van de Latijns-Amerikaanse artiest. De toer bracht 421,6 miljoen dollar op. Pak een beetje. Dat is drie, drie miljoen, 353 miljoen euro op. Met de opbrengst laatstak hier de eerder recordhouders Louis Miguel achter. Miguel maakte met zijn wereldtour 409 miljoen dollar harten die binnen. Ja, en zelf hè, verdienen ze er ook een aardig bakje bij. Hè? Zie we van mezelf voor het ook meestal steeds muziek. Daarvoor zit je aan je radio gekluisterd. Straks uh, gaan we eens even kijken wat voor leuke feestjes er allemaal zijn hier in de buurt. En voornamelijk in Amsterdam. Er is muziek van Kate Bush. Ja, Kate Bush. Beroemd geworden. Gouw oude, oude klassieker. En uh, door de film Stranger Things is het een beetje populair geworden... Wordt nu Kate Bush met Running Up That Hill in de DJ Dark Remix. Er is alweer een nieuwe gemaakt, maar. Uh, hier, draai draait misschien een andere keer. Ja.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 With ama, the military. The best beats, beats, beats, only here, here at the Nightwalk main stage. Playing all the hits, all the hits on CFM's Nightwalk. Van Block and Crown met Pretty Good Times. En dat is een, een, ja, een formatie, producer-team... wat uh, eigenlijk allemaal oude gouden klassiekers... Uh, in de studio opnieuw uh, uh, uitbrengt. En dan natuurlijk er een, een dikke remix van maakt. Block and Crown met Pretty Good Times. En daarvoor horen we Mark Knight... en Saliva Commando's met Don Dada. En die staat uh, op nummer 1 in de Tech House uh, Top 100. Zie je hem zand voor Night Rock meestal steeds. party-update. Wat voor leuke feesten er allemaal gaan op deze zaterdag... Een tijdsdag, 14 februari. Dus een bijzondere dag voor sommige mensen. Als je wat ouder wordt, dan wordt het een beetje normaal. Moet je eerlijk bekennen hoor. En in ieder geval uh, zaterdagavond, stapavond. En zoals het beginnen we eerst met de Escape in Amsterdam. feestje Brainwash begint om 11 uur. Duurt tot 5 uur in de ochtend in de Escape. En voor meer informatie, check de website escape.nl. Dat is natuurlijk onze eigen zandvoorzitter, Raimundo. Die heeft daar de line-up in handen. En vanavond heeft hij meegenomen Thomas Hensbroek. Stanley Radex, uh, Janto en Tonique is ook aanwezig, met, uh, die speelt on percussions. Dus uh, vanavond dus in de Escape Worklist feestje. Brainwash met onze eigen zandvoortse Raimundo. En uh, ja, normaal gesproken encore de melk weg. Nou, uh, voorlopig uh, helemaal niks. Uh, de laatste zaterdag van de maand uh, hadden ze een feestje en uh, daar bleef het ook een beetje bij. Ik heb wel een ander feestje, wat een beetje op hetzelfde neerkomt. De danshal begint vanavond om 11 uur, duurt tot 4 uur in de ochtend. Het gebeurt ook allemaal in de Melkweg. En dat is reggae en danshal. Voor meer informatie, de uh, danshal.nl of melkweg.nl. Daar vind je ook al die informatie. En vanavond, uh, vanavond natuurlijk in het teken van de liefde. Oftewel love, liefde voor jezelf, liefde voor een ander, liefde voor elkaar. Dat vieren we met niemand liever dan met jullie. En daarom komen we met veel liefdevolle specials. Dus uh, ja, vanavond dus uh, in de danshal in de Melkweg. De danshal met het thema Love. Omdat het natuurlijk Valentijnsdag is. Nog een feest. De middag begonnen om 1 uur zelfs. Normaal gesproken om 3 uur. Maar om 1 uur zijn ze begonnen. Ze altijd om, ja, eh, voor mij beginnen ze altijd om 1 uur. Maar het wordt pas na 3 een beetje gezellig. In de Thuishaven in Amsterdam. Zit bij de ja, langste A5 eigenlijk, hè, in Sloterdijk. Thuishaven. Met de Colter 3 Hours, Bullettooth B2B, M.H.I. en uh, Loki and more. is vanmiddag begonnen om 1 uur dus. En duurt tot vanavond 11 uur op het Thuishaventerrein. Onder andere met de natuurlijk Colter. 3, uh, 3 uur setje. En voor de rest Anil Arras, Bullettooth B2B, M-High, Loki, Shannon. Star in Law, Kim April en Marcus. Gewoon even uh, eventjes checken. Thuishaven.nl. Dan vind je al die informatie. Ja, ik uh, ben weer eens mijn bril kwijt. Ja, die ligt hier ergens tussen de cd's en de lp's. plaatjes, uh, hè. Dus uh, ja, <laughs> ik ben hem elke week kwijt. Het is niet nieuws meer, hè. We hebben ze voor de muziek. Nou, Daarvoor zit je aan je radio. Vandaag weer Oliver Knight. Samen met Anne-Marie Johnson. Met Can You Feel It? You Gotta Feel It! In your... you gotta...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 today at ZFM Zanfort. ZFM The Nightwalk Main Stage Nightwalk Main Stage Right now on your favorite radio show The Nightwalk Main Stage Carry us away When the springs of life begin to play Voor jouw stapavond door de muziek van DJ Fudge. Met uh, Carry, Us, uh, Carry Us Away. En daarvoor horen we Rule. Met Love in Line. En zo werd even tijd voor een Nightwalk hè. Maar ook plaatsen er zijn erg populair in de clubs. Op de streams. Op de radio. En natuurlijk op de indoor festivals. En ik heb mijn bril gevonden. Hoe lang het duurt. Deze week op 10. Frankie Wizardo en Eater Walls. Met Look Good. Op 9. Hoe met Stap. Op 8. Jonas Blue Malieve. Met Edge of Desire. Heerlijke plaat. Op 7. Prospa en Cosmo Kid met Love Songs. Op 6, Trace met Good Time. Op 5, Mr. V, Luke van Dijk en Jordan Brando met Just Dance. Of eigenlijk is het gewoon Just Dance. En 4 deze week, Light Freak. Nee, Light Leak. Zelfs met een leesmiddel kan ik het niet lezen. Oh, wat erg jongens. Doe mij nog een biertje. Beter gezegd, doe maar een bako. In ieder geval uh, Light League met Mambos. Op drie deze week Supernova met uh, Velvet Avenue. Op twee Milky en Malgrapp met Just The Way You Are. En deze week nog steeds op één. Just Baker, Paige Cavalli en Silva Boomba met Feel This Way. En die heb je al zo vaak gehoord. Ik heb andere muziek voor je. Wat dacht je van uh, Man Without a Clue in Full Effect? Je hoort het nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk Mainstage. House Music in Full Effect. We'll be effect.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 Your host on the Nightwalk Main Stage, DJ Mario Zanfort. Voor horen we Thomas en Nielsen en Lovra met A Bad Habit. Zien we hem z'n ook Nightwalk Mainstays, het eerste uurtje zit er alweer op. Time flies when you're having fun. Jouw warming-up voor jouw stappen, zometeen het nieuws en weer als je erop zit te wachten. Dan is het tijd voor DJ Mauso met zijn Global Housewives. En straks in de derde uur vliegen we hem naar Italië met het beste van de clubs uit Italië... met DJ Kelly. Te zeggen, blijf gewoon luisteren. Nog muziek, misschien nog Crossie en Colusa met Kids. Maar eerst zo hier Whitney met Love Musica in de Luca Gorriere remix. Ik zeg tot zometeen, na de break...